Sit zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Russische leger heeft in de Donetsk-regio een stuwdam opgeblazen... ...meldt het Amerikaanse instituut voor de Study of War. Door die aanval zouden overstromingen dreigen ten westen en noordwesten van de plaats Avdjevka... Volgens Rusland loopt daar een belangrijke bevoorradingsroute van Oekraïne. De Russen proberen Oekraïnse bevoorradingsroutes en andere belangrijke punten aan te vallen om een Oekraïns offensief te frustreren. Hoe het ervoor staat met dat offensief is niet bekend. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 in Den Haag. Kort na het middaguur werden demonstranten die daar de tunnelbak in wilden door de mobiele eenheid tegengehouden. Er staan nu een paar honderd mensen op de weg en naar verwachting zullen dat er meer worden. Het is de zevende keer dat de klimaatbeweging demonstreert op de A12 in de stad. Burgemeester Van Zane van Den Haag heeft de blokkade verboden. De politie zet een waterkanon in tegen de actievoerders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 Veel beginnende fysiotherapeuten houden er na een paar jaar alweer mee op. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS en cijfers van het pensioenfonds voor deze beroepsgroep. Het leidt tot een tekort aan fysiotherapeuten. Ze stoppen vooral omdat ze het salaris te laag vinden. Het is moeilijk om een goede CAO te financieren voor fysiotherapeuten... omdat de zorg steeds minder wordt vergoed via zorgverzekeringen. Het weer, het is zonnig, in het noorden wat bewolking, weinig wind en het is 16 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig en maandag is het even wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn op dit moment qua verkeer geen bijzonderheden te melden. En tot zover zo de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Is Zin in ZFM. GFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Op deze zondag met alleen maar mooie, oud muziek. En als opening hoorde u weer onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met een beetje nog wel oud. Een opname, 1328.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 C3H, Geloof me, ik dans het liefst met jou. Omdat ik zoveel, ja, zoveel van je hou. Mm. Geloof me, ik dans het liefst met jou, omdat ik zo veel. It's mad. Siska, toe trek het je niet aan, want straks is het donker en kun je stiekem gaan. Hey mijn m'n als dat mijn vader ziet. Maar Siska, wat denk je, hij merkt dat zeker niet. Ik zet wel een ladder onder aan het raam, we hebben dat samen al zo vaak gedaan. ons gaan we naar de kermis in de stad. Van de schieten gaan we naar de reuze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 Schiet en we naar de reuzenras. Oh, de kennis, daar is altijd wat te doen. En bovenin, dat reuzenras, ben jij een zoen? la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,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 Y déjate besar, ay pespita pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta, ay, pepita, pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjate besar. Le cerró el corazón Y nuestro bien Pepito Y no sabe caser Delante de la puerta Donde vivo su amor Pepito implora Suspirando en su dolor Oh, oh, oh Oh, Pepita, ten piedad Oh, oh, oh Oh, Pepita, ten piedad Ay, Pepita, Pepita de Mallorca Ábreme la puerta, ábreme la puerta Ay, Pepita,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 ...uit een huwelijkstaat voor te zetten. En op 24 juli 2008, dat was weer twee jaar later...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 Even met je dansen, dan roep ik Kwik Wings, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh, Foxy Fox trot met je elastieke beenen, die wil elke avond daar het dancing toe. Ja, ze dans ik heel mijn leven in elke discotheek of zaal Ik hoop nog geen ding te beleven dat ik de honderd nog eens haal Dat zal het dansen van zo'n voxtrot niet zo één, twee, drie meer gaan Maar dan dans ik wel een Engels walsje met mijn eigen sjaal Oh, voxtie met je elastieke benen Die wil elke avond naar het dancing toe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 Ja. Oh. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik ik Ho! Wat grijpt zijn kansen! Op Foxy Fox drop. Die wil elke avond daar het dancing toe. Die wil elke avond daar het dancing toe.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 is long Je Volg de stem van je hart. Simon bleef niet dromen. Meilen ver wacht je bruid. Trek het sigaret uit. Al huis Albert duurt meneer Korstein Kom boven Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor Ja ja Haar die door Hoe is het mee? Goed meneer Korstein Goed maar uh, Wat vind ik dat nou jammer Dat je zo over komt binnen zitten Moet dat zo? Nou kijk eens hier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 had ik kennis zorgen voor een koekie bij de thee. En mijn piepes kennis schillen als je bleef het diner maar heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loop vooruit gelegd.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 Er is er niet Barry, Marie, met een hart zo hard! Jouw hart is zo hard als een steen, Marie! Er is er niet Barry, Marie, met een hart zo hard! Een ezel stoot zich pas niet twee malen aan dezelfde steen maar aan dat steen het hart van jou Stadem量, man, wong en blauw. Jouw hart is zo hard als een steen, Marie! Er is er niet EEN! Marie, met een hart zo hard! Met een hart zo hard! Met een hart zo hard! Maar het waren Truus Koopmans in dik door met hart van steen.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 Tiste komt voor 57. Niemand? Nou, 5-5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? met rode haren kunnen je zeggen als je ze kent of je de grote liefde de grote liefde voor altijd bent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 Yay, yeah, yay, yeah, yum, yeah,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 De Alpen rozen bloeien Joeghaidi, Joeghaida En de Alpentoppen bloeien Joeghaidi, Joeghaida Zie je in de Alpendalen, dalen Joeghaidi, Joeghaida onze zijn samen dwalen Joeghaidi, Joeghaida Joeghaidi, lady, lady, Als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit Joeghaidi, Jullie weet u, als de Alpenroos weer bloeit Als de Alpenrozen bloeien Joeghaidi, Joeghaida En de late de blinders stoeien Joeghaidi, die, Dan komt Amor heel vermeten Joek haj die, in het hart van Hans en Grepe Joek haj di, haj Jure lady, jure lady, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit Joe Haidie, Joe Haidie, gaan de harten sneller bloeien Joe Haidie, Joe en zo zijn dan na een jaartje Joe Haidie, Joe Haidie, hou al een paardje Joe Haidie, daar.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 Gelukkig wil zoeken, hangt aan een zijden draad en je succes wil boeken, luister dan naar een raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doe je toch goed. It's a sin, do you have Brian Reigns and I'll make